Lieve mensen, het geloof is onze zekerheid. Hoe vreemd het misschien ook klinkt, maar. Het is geloof of het is geen geloof. Je gelooft een zaak of je gelooft een zaak niet. En dat ligt precies te kennen. Hij die gelooft, die twijfelt niet. Want hij zegt, dit is de openbaring van God. Hij heeft bewezen God te zijn en de schepper van de hemel en de aarde. Het geloof is onze zekerheid. Dan ga ik even met de laatste twee teksten beginnen waar we de vorige maand mee geëindigd zijn. Uit Hebreeën 10. En dat ik dat gedaan heb, dan gaan we naar Hebreeën 11, wat het hoofdstuk is over het geloof. Kent u hem uit uw hoofd? Hoofdstuk 11, vers 1. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en de bewijs van zaken die we niet zien. Dus, geloven wij in de dingen die we niet zien. Ja, inderdaad. Kijk, mij zie je staan. Je hoeft niet in te geloven, dat weet je toch zeker? ja toch, als we het zien dan weten we het zeker heb je geen geloof meer nodig maar de Bijbel openbaart zaken daar moet je geloof voor hebben en die gaan zelfs over onze tijd heen ze gaan zelfs heen over onze dood heen zodat we nog hoop hebben in een opstanding omdat God die de schepper is het ons getoond heeft Hebreeën 10 vers 35 zegt geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs vrijmoedigheid is al een gave hè al vrijmoedigheid is al een bijzonderheid. Geef je vrijmoedigheid niet prijs. Die vrijmoedigheid die een ruime vergelding heeft te wachten. De vrijmoedigheid die we hebben als gelovigen om te zeggen wat God zegt. En er ook naar te handelen. Die vrijmoedigheid moet je niet prijsgeven. Want die geeft een ruime vergelding. Het levert wat op. Want zegt de. Hebreeën schrijven. Je hebt volharding nodig. Om de wil van God doende. Hé hey, doen. Doende. Waar komt dat vandaan? Sma. Sma. Israël. Dat is niet alleen maar horen. Maar doen. Om de wil van God doende. Is een beweging. Te verkrijgen hetgeen beloofd is. God zegt. Doe dat. En dat wordt je deel en dat is een erfenis die staat vast daar komt niemand tussen want al wat God gesproken heeft Hij is degene die het ook vol want nog een korte, korte tijd en Hij die komt zal er zijn en Hij zal niet op zich laten wachten de Hij is onze Heer Yeshua Hij zal niet op zich laten wachten mijn rechtvaardige, wie is dat? Ja, wij. We weten dat Yeshua de rechtvaardige is. Maar wij worden ook de rechtvaardige genoemd. Omdat we in gehoorzaamheid wandelen... ...wordt ons de rechtvaardigheid van Messias toegerekend. Wij zijn zelf niet zo rechtvaardig... ...maar het is iets wat God ons toebedeelt. Je moet het ontvangen en erna leven. Dus wij worden niet behouden omdat we zo rechtvaardig zijn... ...want dat zijn we niet... Maar we ontvangen van de Heer een vermogen. Om de weg in rechtvaardigheid te wandelen. Prijs de Heer. Mijn rechtvaardige zegt hij. Zal uit geloof leven. Dat zijn wij. Mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar. Daar komt hij. Als hij. Die rechtvaardige nalatig wordt. Dan heeft mijn ziel. In hem geen welbehagen. Dus we kunnen met. Een grote zekerheid in geloof leven. Dan heeft God plezier in ons. Zijn vriendelijk aangezicht is dan op ons gericht. Als je je dat beseft is het een vreugde om in gehoorzaamheid te wandelen. En dan zou je zien hoe moeilijk dat het is. Als je iets ziet wat God zondig noemt om het te pakken. Zeg nou nee toch niet. Doe ik het toch. Kijk niemand. Het is donker. Doe het toch. Dan weet je het oog des Heeren is op je. Dan denk je, nee ik doe het niet. Prijs de heer. Heb je een overwinning behaald. De tweede keer wordt makkelijker en de derde keer nog makkelijker. En je kunt in een rechtvaardig leven verder gaan. Dan zie je het kwaad alleen nog maar voorbij komen. Er zit namelijk een enorme vooruitgang in het leven van een rechtvaardige. Kent iemand er nog een mooie uitspraak over? De weg van een rechtvaardige is als een voortschrijdend Voortwrijd. licht. Hé, hey, het gaat over u hè? We zijn allemaal een keer op die weg gekomen en we zijn hem gaan bewandelen. En het licht wordt groter, want licht heeft niks met een lampje te maken, maar datgene van het woord van God wat je uitdraagt. Dat is licht. De rechtvaardige broeder en zuster zal uit zijn geloof leven, maar als die nou later wordt, de weg kennende en het dan toch overboord gooit, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Ik heb hier een nummertje achtergezet. 1342, dat is het grondwoord. En dat is het woord die chaos. Het is een bijvoeglijk naamwoord. Dus het woordje rechtvaardige, dat wordt aan u vastgeplakt. We zijn het niet, hè? Van onszelf. Maar het rechtvaardige wordt aan ons vastgeplakt. Het is een bijvoeglijk naamwoord. Dan staat er uh, Johans de rechtvaardige. Zo. Daar moet je aan wennen, hè Johan, of niet? Echt waar. Maar het weg van een gelovige is heel bijzonder. De mens die de Torah praktiseert, een mens die oprecht is en deugdzaam. Daar gaat het over bij de rechtvaardige, de dikaios. Er staat bijvoorbeeld in Habakkuk 2 vers 4, zie opgeblazen. Niet recht is zijn ziel in hem. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Het is niks nieuws het is niet zomaar Nieuwe Testament, nee. Het staat al heel vroeg geschreven in Habakkuk, de profeet Habakkuk. De rechtvaardige zal aan zijn geloof leven. Hebreeën 10 vers 39, die hebben we dus vorige maand met elkaar hardop geproclameerd. Kunt u nog herinneren? Want als je dat vergeetachtig bent geworden, dan uh, is het erg met je hè? Zullen we dat nog eens doen? Wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderve leidt. Heb je het allemaal gedaan? Nee. Wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderve leidt. De weg kennen. En dan gewoon zeg ik doe het niet. Dit leidt ten verderve. Maar, zegt hij, met geloof dat de ziel behoudt. Daar hebben we mee te maken. Nog een keer, helemaal. Wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderve leidt, maar met geloof dat de ziel behoudt. Wie van u heeft er een ziel? Steek je vingers op. Je moet goed op een vraag letten hoor. Waar zit die dan? Dat is leven. Oh. We zijn levende zielen en als je sterft ben je dode zielen. Wij hebben geen ziel, maar wij zijn ziel. zielen. Dat is niet zielig. Moet je opletten, hè? <coughs> Soms als mensen zo emotioneel zijn en zeggen, oh dat is zielig. Ja, heb je gelijk. Want heel die ziel die beweegt, of hij huilt of hij lacht, weet je wel. Dat is ziel, dat is je emotie. Nou, het gaat erom dat die ziel behoud wordt. Het is dus niet een apart zieltje dat er weer uitgaat en dat weggaat echt niet waar, je bent een hele levende ziel en in je relatie met God gaat die ziel tot leven komen in vreugde, in blijdschap alles wat God beloofd heeft in zijn woord nou, dan gaan we dan beginnen met het, uh, met het geloof Hebreeën 11 vers 1 het geloof nu en u heeft het allemaal goed gezegd daarnet. net het geloof is de zekerheid der dingen die we hoop het is ook een bewijs van dingen die we niet zien hier kan de wereld niet meer leven. Maar de gelovige wel... want die refereert aan het feit... dat de profeet spreekt wat God spreekt. En op dat woord vertrouwen wij. Het is de zekerheid van de dingen die we hopen... en het is een bewijs van dingen die we niet zien. Dat is geloof. Want, zegt hij, door dit geloof... en ik heb dat woordje dit ook maar geel gemaakt... en een streepje eronder... want het is een uh, aanwijzer... en dat wijst hij aan. Dit geloof, zegt hij is aan de ouden, ouderen, dus de mannen die altijd erin in geloof geleefd hebben, een getuigenis gegeven. Dus aan de broeders die al geleefd hebben, is dat geloof, hebben een getuigenis gegeven. Door het geloof, want het woordje geloof dat gaat steeds terugkomen vanmorgen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord gods tot stand gebracht is. En het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Ook een moeilijke zin, dat niet. Nee, hè? Het is gewoon dubbel. Het is eens zo dik, hè? Het, door het geloof verstaan we dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is. Want God die sprak. En toen Hij sprak, was het er. Daarvoor was het er niet. Hoe lang duurt de schepping? Zo snel als God spreekt: licht. Dat heeft nog niet eens een seconde geduurd. Want een seconde is altijd tijd. Op het moment dat God spreekt, is het er. Dat, is, dat is, zo spreekt God. Door het geloof verstaan we dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is. En het zichtbare, dat is de wereld, niet ontstaan is uit het waarneembare. Er was dus niet iets wat God even kon verbeteren. Nee. Ik heb achter het woordje Woord heb ik een erretje gezet. Weet iemand nog wat dat betekende, een ergje? Nee, Marina. Oké, okay. en dat andere was een elletje. Dat was logos. In Johannes 1 vers 1 staat, in het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. Wat hebben de christenen geleerd? Nou, dat is Jezus. Dat staat er niet. Want in het begin, Genesis 1, was er het woord wat God sprak. Dus Johannes 1 vers 1 gaat het over Yahweh. Hier komt weer een woordje woord, dan is het geen logos, maar hier is het rema. Het woord Gods tot stand gebracht. De wereld is door het spreken van God, want Rema is niet wie er spreekt, maar is wat die spreekt. En als God spreekt, is het er. God is schepper en hij is de enige. Buiten hem is er ook geen God die schept. De hele wereld is door het woord Gods tot stand gebracht. Het zichtbare is dus niet ontstaan uit het waarneembare. Nou, daar gaan we een paar van die geloofsmannen naast elkaar zetten. Door dat geloof, hè, dat geloof wat onze zekerheid is... ...heeft Abel, de eerste mens, God een beter offer gebracht dan Kain. U kent het offer? Bij de ene steeg de rook op naar de Heer en de andere, pst, de weg. Maar het gaat erom dat de een werd aanvaard, God, en de andere niet... En wiens offer nou niet aanvaard werd, dat werd een ramp. Had hij namelijk nou afgevraagd waarom aanvaardt God het niet, tot hij zich had, tot één keer kon komen? Nee, hij doodde zijn broer, die dus wel in gehoorzaamheid wandelde en het goede offer voor Gods aangezicht bracht. God had een beter offer gebracht dan Kain. Hierdoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig was. Het gaat dus over Abel. Daar Gods getuigenis gaf aan zijn gaven. Dus wat Abel bracht voor Gods aangezicht, werd door God aanvaard. En zo ligt het ook met onze gebeden. We zeggen wel eens een keer, ik, ik bid de hele dag. Het lijkt wel of de hemel van koper is. Dat is natuurlijk niet zo. Onze ziel heeft een bepaalde gevoelswaarde. Die moeten we door gevoel, door geloof heen, moeten we die overwinnen. Als wij met God spreken, hoort God. En hij antwoordt. Door het geloof, broeder en zuster, is ook heen nog weggenomen. Typisch, hè? Hij nog is niet naar de hemel gegaan zoals vele mensen denken. Oh, die is opgevaren naar de hemel. Nee, hij is weggenomen. Zodat hij de dood niet zag. Heel bijzonder. Hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Dat is de tweede keer. Want voordat hij werd weggenomen, de derde keer... is van hem getuigd dat God hem wel gevallig was geweest. Zo geldt het ook voor zijn kinderen... God neemt ons weg. Wij begraven wel het vlees, want het gaat terug tot stof. Maar God neemt ons weg. Een wonderlijke ervaring. Zonder geloof, zonder geloof... is het dus onmogelijk om hem, dat is Abba Yahweh, wel gevallig te zijn. Want als we alleen maar wandelen in onze eigen begeerte... die wijkt af van wat God eigenlijk van je verlangt. Ja... Helaas dat veel mensen dat niet snappen, ook niet weten. Want ze zijn zelf God geworden. Wie bepaalt wat ik moet doen? Inderdaad. Het is onmogelijk ja, mee wel gevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. Nou, dat is een waarheid als een koe. Hoe klinkt dat? Dat is waarheid. Je moet wel geloven dat God bestaat. En dat hij ook nog een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Daarom zitten we ook hier. Dat zijn ervaringen die we samen gemaakt hebben. God laat zich zoeken. Hij laat zich zien en horen. Door dat geloof heeft Noach, degene die die grote ark bouwde, nadat hij een godspraak ontvangen had over iets wat nog niet gezien werd, heeft hij eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin. Heb je niet hetzelfde gedaan? Toen je Gods waarheid hoorde, je hebt het ook gelijk aan je kinderen verteld. Heel je gezinnen erin opgevoed en meegenomen. Dat deed Noah ook in een ark. Over de tijd heen naar de nieuwe wereld. Door dat geloof, ik heb er maar een streepje boven gezet. Hè, aan dat geloof, wijzen daarnaar, heeft Noah de wereld veroordeeld. Wij doen het ook. We kennen de weg van God... En omdat we die weg van God gaan doen, we gaan bijvoorbeeld Sabbat vieren, dat deden we vroeger niet als christenen, dan hebben we de zondag. En dan zei je hele familie, hij is gek geworden, hij gaat, hij gaat Joodje spelen. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Je ontdekte dat de waarheid uit de Bijbel de Sabbat was, die een teken is tussen God en zijn volk. Dus ze zeiden, weg met die zondag, dat is de weg van God. En je hele familie had daar in het nakijken. Er is later wel weer vrede gekomen, want ze zien wel dat ik natuurlijk niet gek ben. Maar het zijn toch ervaringen die je maakt als je uit een gebied wegtrekt. Ook Abraham trekt uit een gebied weg. Alle gelovigen zijn uit een gebied weggetrokken. Een gebied van verwarring. Door dat geloof heeft Noach de wereld veroordeeld. En is hij een erfgenaam geworden van gerechtigheid. Dat wat God beloofd heeft. Die aan het geloof beantwoordt. Dus hij is tot het geloof en inzicht gekomen. En die weg is hij gegaan. Vers 8 van hoofdstuk 11. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam getrokken naar de plaats die hij ter erfenis zou ontvangen. En hij vertrok uit Ur der Galdeeën zonder te weten waar die komen zou. God had hem geroepen: hij zei, sta op, Abraham, en ga naar het land dat ik je wijzen zal. In Eur. Hij was gewoon een heidende als al die anderen. Hij had natuurlijk wel een godsbesef. Hij was wel zo bijzonder dat God dacht, ik ga jou roepen. Ik ga met jou een nieuw volk beginnen. En ik ga je naar Canaan brengen. Maar hij wist het niet. Hij zei tegen Abraham, sta op en ga. Eigenlijk maken wij dezelfde soorten ervaringen. In gehoorzaamheid aan de roepstem van God. Want hij werd geroepen. Werd hij getrokken naar de plaats die hij als erfenis zou ontvangen. Hij vertrok zonder te weten waar hij zou komen. Door het geloof. Hier komt hij weer. Vers 8, vers 9. Door het geloof heeft hij Abraham vertoefd in een land der belofte Als in een vreemd land. Want toen hij in dat land kwam. Wat was er ook weer? Hij had niet eens eten. Hij was honger. LR. Ze moesten nog. Zijn gezin. Naar Egypte toe om daar eten te halen. Maar zegt hij, het was hun beloofde land. Tot op de dag van vandaag. Hij woonde in dat land in tenten. Dat zijn geen huizen. Een tent kan je opnemen en verplaatsen. Dus ook in het land wat hem beloofd was, ging hij als een tentbewoner rond. Hij woonde daar met Isaac, met Jacob en zij zijn mede-erfgenamen van dezelfde belofte. Kent u dat woordje mede-erfgenamen? We zijn allemaal mede-erfgenamen aan de belofte die God aan zijn volk gegeven heeft. Want hij verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. Die stad waar God over spreekt, die wordt gebouwd. Al eeuwen en eeuwen in het volk wat in geloof handelt en bezig de fundamenten van die stad te vormen. Door het geloof heeft ook Sarah kracht ontvangen. Sarah kon niet zwanger worden, Abraham die kon niet eens een kind verwekken bij de. Dus hij dacht, ja, dan heb ik ook geen nageslacht. Hoe moet nou die belofte doorgaan? Nou, zegt Sarah, pak nou even de, de dienstmeid. Ga daarbij even afzonderen. Dan krijgen wij het haar wel een kind. En Abraham denkt, oh, slim zegt die Sarah, een slimme meid. Maar het was natuurlijk geen zaak van geloof. Want God had gezegd dat hij uit Sarah zou ontvangen. Als Ismaël geboren is, moet Ismaël weggezonden worden. En Ismaël is nog steeds... Het islamitische volk wat eruit voortgekomen is. Er zijn ook twaalf stammen geworden. Sarah die zou kracht ontvangen om moeder te worden op haar hoge leeftijd. Daar zei hem, Jabe, die het beloofd had, betrouwbaar achter. Dus zowel Abraham als Sarah waren beide gelovige mensen. Daarom zijn er ook uit één man, Abraham, en wel een verstorvene voortgekomen als de sterren van de hemel in menigte en zand als aan de oever van de zee. Ontelbaar. Wat uit volk, uit Abraham, is voortgekomen. Nou, komt hij nog een keer. In dat geloof, wat was het ook weer? Dat geloof wat onze zekerheid is, dat zie je door de hele Bijbel terugkomen. Ik kan er vandaag maar tien dingetjes van pakken. In dat geloof zijn al deze gestorven. Hoor je het goed? Hoor je het goed? In dat geloof, wat nou die zekerheid is, zijn al die mensen gestorven zonder de belofte verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben ze die gezien en begroet. Zij hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners zijn op aarde. Dat geldt ook voor degenen die in Israël aankwamen. Hoewel het toen nog geen land Israël heette, maar Kanaan. Maar de grond, had God gezegd, dat gaat voor je nageslacht worden. Want zulke dingen zeggen of verklaren, dat geeft te kennen dat zij een vaderland zoeken dus ook Abraham was op grond van Gods belofte naar een land aan het zoeken wat zijn vaderland zou worden, waar hij vader zou zijn van een menigte van volkeren Abraham is een grote geloofsman en hij gaat ze weg als zij gedachtig geweest waren aan een vaderland dat zij verlaten hadden dan zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren wij hebben ook ons vaderland, ons vaderhuis, onze welgelovige of niet gelovigen of christelijk geïnformeerd, pinksteren, hoe lang hebben wij ook ons gebied niet verlaten? Niet om te denken, ik ga weer terug. Als dat moet gebeuren, dan heb je iets niet goed gezien. Maar als je uit je land wegtrekt naar het land van de belofte, zij zijn zelfs gestorven nog voordat ze het land der belofte hadden bekregen. Zij zouden zij gelegenheid gehad om terug te keren. Maar dat deden ze niet. Maar nu verlangen zij naar een beter... En nu komt er wat moeilijker. Dat is een hemelsvaderland. Wat is een hemelsvaderland eigenlijk? Is ons vaderland in de hemel? Wie van u gaat er naar de hemel? Helemaal niemand. Dat hebben we vroeger wel geleerd. Als opa stierf, dan zei oma of mijn moeder... Nou, opa is naar de hemel hoor. Toen dacht ik, oh... Dat is een ent... Als je wilt vragen over hemel en over hel, er zijn boekjes voor, moet je gewoon lezen. Schitterend om te beseffen wat de Bijbel zegt. Maar wij gaan dus niet naar de hemel als we sterven. Vindt u dat vervelend of niet? De Bijbel leert dat we sterven, we gaan tot stof. En aan het einde van de tijd, als weer terugkomt, worden we uit het stof opgewekt. We krijgen onze nieuwe levensadem en we kunnen in het Koninkrijk met Christus leven. Dat is dus na de opstanding. Maar we gaan niet hemelen. Daarom schaamt God zich voor hen niet, hun God te heten, want hij had hun een stad bereid. Hij heeft een stad bereid, het ligt in de toekomst. Door het geloof heeft Abraham, en dan wordt het wel lastiger, toen hij verzocht werd, Isaac ten offer gebracht. We kennen allemaal het offer van Isaac, wat gebracht werd Abraham. Hè? Abraham, sta op, ga drie dagen lopen en offer je zoon. Dat is een waanzinnige opdracht. Wie gaat zijn zoon slachten? Maar omdat Abraham getrouw was... Hij heeft het hout genomen, zijn zoon genomen... Twee dienstknechten en een ezel. En hij ging drie dagen naar Moria. En toen kwam het punt dat het slam geslacht moest worden. En hij zou het gesneden hebben. En God zegt stop. Hij zegt: nu heb ik je geloof gezien. Het was dus een toets. Een beproeving voor Abraham. Of hij werkelijk op God vertrouwde. Want hij had een overweging in zijn hoofd zitten. Daar staat, door geloof heeft Abraham toen hij verzocht werd, Isaac ten offer gebracht. En hij, dat is Abraham, die de belofte aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren. Dit is absurd om te lezen. Je kan jezelf niet voorstellen dat je je oudste zoon gaat offeren. Maar dat was ook niet de bedoeling. Eén ding is duidelijk, het is voor Abraham, wordt verzocht. Dat is in de grondtaal het woordje parijs. Dat is beproeven. Abraham wordt door God beproefd of hij bereid is te doen wat hij vraagt. Al is het het moeilijkste wat je kan overkomen. Het gaat over uitproberen, beproeven. God wil zich ver gewissen van de kwaliteit van iets of iemand. God beproeft ook u. We krijgen allemaal op onze tijd een beproeving tot we zeggen, we gaan... Toch de verkeerde kant op, het vlees op, zeggen, Nee, dat is de weg van God. Elke keer is het een beproeving, ook in jouw en mijn leven. Een beproeving of iemands geloof en karakter op de proef stellen door verleiding tot zonde. Er is verleiding tot zonde. Ga je het doen, ga je het niet doen. God laat iemand met kwaad bezoeken om zijn karakter en de standvastigheid van zijn geloof op de proef te stellen. Dat is beproeven. En je krijgt er allemaal mee te maken. Want als God het niet zou doen... wat heb dan je geloof voor zin? Dan loop je links en je loopt rechts en je denkt... ik ben gelovig. En iedereen zegt, oh hij is gelovig. Maar het is aan iets gekoppeld, namelijk aan het woord van God. En dat uitvoeren. Ik heb er maar bij gezegd... God kan niet verzocht worden. Bent u het daarmee eens? Yeshua kon wel verzocht worden. Bent u het er ook mee eens? Want als Yeshua niet verzocht had kunnen worden... Wat heb ik dan voor zin? Hij is verzocht geworden zoals wij, staat er geschreven. In Korinthe 10 vers 13 staat, gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan, zegt Paulus. Gij, dat zijn u en ik. Wij hebben geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouwd die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt. Dus zeg nooit, oh ik heb toch de zonde gedaan. Dan zal het wel de duivel zijn geweest die me misleid heeft. Echt, dat zijn praatjes. God laat je niet boven je vermogen verzoeken. Echt niet waar. En de duivel komt helemaal niet te pas. Het is trouwens een bijvoeglijk naamwoord duivel. Kan ook aan u geplakt worden zo. Als je eigen gedraagt tot je ruzie maakt tussen broeders... dan ben je naar het woord van God een duivel. Dus niet dat uh, gedrocht waar Romeins gek maar probeert te maken. Hè? Gij hebt geen bovennatuurlijke verzoeking doorstaan... want God is trouw. Hij zal niet gedogen dat je bovenvermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen... zodat gij er tegen bestand zijt. Mooi is dat, hè? die Paulus. Die schrijft schitterende dingen... En moet je kijken wat Jacobus, weet u nog wie Jacobus is? Dat is een broer van Yeshua. Dat is later het hoofd van de gemeente geworden. Laat niemand als hij verzocht wordt zeggen ik word door God verzocht. Zie je, dus je hebt gelijk het antwoord. Laat niemand als die verzocht wordt zeggen ik word door Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en hij zelf, dat is God, brengt ook niemand in verzoeking. Mijn nee, lieve mensen, het zijn je eigen begeerden. God heeft gezegd, dat is goed. Alleen dat moet je dus niet doen. En je zegt, ja, dat niet doen is toch wel leuk en lekker lijkt me dat. En je kijkt naar die en je kijkt naar die en je zegt, ja, maar die doen het allemaal. Ja, maar God zegt, dat moet het niet doen. En toch pak je. Basis van het kwaad. Oh, oh. God kan door het kwaad niet verzocht worden. En hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Zeg nooit, de duivel heeft me verzocht. Nou, dat kan zo wel niet. Maar God jou verzoeken doet hij ook niet. Hij beproeft je wel. Dan gaat hij weer. Hij die Abraham die de belofte aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren. Hij Abraham tot wie gezegd was door Isaac, dat is degene die die offer moest, zal men voor jou nageslacht spreken. En hij Abraham die heeft overwogen dat God bij machten was hem zelfs uit de doden op te wekken. Dus het enige wat Abraham nog in zijn hoop heeft, hij gaat zijn zoon offeren. Want het is het toppunt van gehoorzaamheid van God. Maar hij overwoog dat als ik hem geofferd heb, is God ook in staat om hem leven te geven. Dus daartoe was hij bereid om te zeggen, akkoord, hij gaat het schaap of het lam, gaat hij ten offer brengen. Maar op het moment dat het miskomt, zegt God, Abraham, ik heb het gezien. Het zijn schitterende stukken. Je zou het gewoon elke keer opnieuw weer moeten lezen. Het hele context, het verband. Hoe die Abraham een geloofsman is. Wij moeten hem navolgen. Dat hem zelfs uit de doden kon opwekken. En daaruit, het feit dat God het doden kan opwekken. Daaruit, uit de doden, heeft hij, Abraham, hem, Isaac, ook bij wijze van spreken teruggekregen. Want hij had hem al in de geest op het offeraltaar gelegd. Hij zei, ja die jongen gaat dood. Dus de hele geloofservaring heeft Abraham daarmee gemaakt. Er komt er nog eentje. Door het geloof heeft Mozes, hij die het volk uit Egypte leidde... volwassen geworden... geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Want hij was immers de prins van Egypte. Maar toen hij zag bij welk volk dat hij hoorde... heeft hij een heel andere beslissing gemaakt. Want, zegt hij, hij heeft liever met het volk van God kwaad verdragen... Dan tijdelijk van de zonde te genieten die hij kon hebben in Egypte. Hij was daar een machtig man. Hij heeft de smaad van Christus. En dat is moeilijk. Grote rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. Want hij hield zijn blik gericht op de vergelding. Alleen hij vergeldt niet. God vergeldt. Hij zegt hier. Hij heeft de smaad van Christus. Dat is de gezalde. Grote rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. Wij achten de smaad van Christus, die wij overkomen in deze maatschappij, ook veel minder. Probeer je in te plaatsen. Hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. Het feit dat wij aanhangers zijn van Yeshua, de Messias. En er zijn instructies: wandelen in de geboden van God. En door onze families worden afgewezen omdat we niet hun zondag vieren, maar hun sabbat. Ik noem maar twee dingetjes. Er zijn zoveel dingen die in Torah gewoon beschreven zijn. Daardoor word je dus afgewezen. Maar het is hetzelfde als dit. Het is de smaad van Christus die we liever achten dan dat we bij de anderen blijven rondzitten en blijven dweilen. Geen zin. Hij hield zijn blik gericht op de vergelding. En de vergelding komt van God. Weet u nog wat de vergelding is van een getrouw leven? Dat als we gestorven zijn op de dag van Christus... we zullen opgewekt worden in heerlijkheid. We zullen hem gelijk zijn. Schitterende belofte heeft God gegeven. Liever kwaad en smaad verdragen met Gods volk... dan de schatten van Egypte te bezitten. Laat dat goed in u doordringen. Vers 27... Door het geloof heeft hij, Mozes, Egypte verlaten zonder de toren van de koning van Egypte te duchten. Hij was niet bang van die koning. Want hij bleef standvastig, dan komt hij weer, als ziende de onzienlijke. Weer raar is dat, hè? Maar in zijn godsbesef, God is niet te zien, want God is ook geen mens. De Bijbel leert, God is geest. God is alomtegenwoordig. Dus God is zo groot, dat de hele firmament... Zowel de zon, de maan, de sterren, de aarde... ...valt binnen het gebied van God. Hij spreekt dat in aanzijn. God is zo... We hebben er geen begrip van over de grootheid van God. Maar je zegt hier wel als ziende de onzienlijke. Wij kunnen God niet zien. En het is niet zo dat Jezus God is. Want dan zei oh, maar ik heb Jezus gezien, ik heb God gezien. Nee, hij is de zoon van God. Hij is door het spreken van Yahweh verwekt in Maria... En Maria zegt, mijn geschieden naar uw woord spreken. En zo werd ze zwanger. Wonderlijke ervaring. Door het geloof heeft hij het paasgaan gehouden en het bloed doen aanbrengen. Aan de deurposten, weet u nog? Opdat de verderver hun eerstgeborene niet zou raken. De verderver, gek woord eigenlijk hè? Maar het is gewoon een werkwoord hoor. Het is verderven, verwoesten, ondergang en dood. Dat is de verderven. Dus de verderver die kwam in Egypte langs de huizen om de oudste zonen te verderven, weet u nog? Het zijn allemaal zaken die ook Israël overkwamen en door het geloof zijn ze door de Rode Zee gegaan als overdroog land. Terwijl de Egyptenaars, toen zij het beproefden, verzwolgen werden. Er zijn mensen die zeggen, joh, dat kan toch allemaal niet? Maar in de geschiedenis hebben ze kunnen aantonen de plaatsen waar het gebeurd is. Als je kijkt in de Rode Zee, de doorgang door de Rode Zee naar Saudi-Arabië toe, dat is een wonderlijke ervaring. Pas nu kun je goed beseffen hoe dat wonderlijk gewerkt heeft. Hij zegt in vers 30, door het geloof zijn de muren van Jericho ingestort. Nadat het volk er zeven keer omheen getrokken was. Wat had Mozes gezegd? Zeven keer om de stad. De eerste dag, de tweede dag, de derde dag en op de laatste dag zeven keer. Stel nou voor dat ze die laatste dag zes keer gelopen hadden. Wat had er gebeurd? Helemaal niks. En dan hadden ze gezegd, nou God, die doet helemaal niks. Maar hadden ze die ene erbij gedaan wat hij had gezegd. Daardoor zagen ze alle muren in elkaar storten. En toen pas konden ze schreeuwen, konden ze over die muren heen gaan. En konden ze de stad innemen. Ja? De muren van Jericho zijn ingestort door het geloof. En dat het volk in dat geloof heeft gehandeld. En niet heeft teruggetrokken. Door het geloof is Raghab de Hoer niet met ongehoorzamen omgekomen. Raghab de Hoer die in, uh, in Jericho woonde, daar zij de verspieders met vrede had opgenomen. Zie u dat? Raghab de Hoer, die is een slechte vrouw zeg. Heb er niets mee te doen. Ze heeft in geloof handelingen verricht, waardoor ze deel werd aan het volk van Israël wat moet ik nu nog verder aanvoeren ja er zijn er nog veel meer maar ik moet stoppen hè? wat moet ik nog verder aanvoeren immers de tijd zou mij ontbreken als ik ging verklaren van Gideon Barak, Simson, Jefta David, Samuel, profeten of zullen we dat nog doen de hele middag nee hè? maar als je die mannen leest exact dezelfde ervaring als je je eigen leven gaat projecteren in het leven van een David of van al die andere mensen heb je exact dezelfde ervaring ze moeten uittrekken uit het gebied en het nieuwe gebied innemen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er zijn er nog vele. De Bijbel staat er vol mee. Nou zegt uh, Paulus in vers 39. Ook deze allen, die we nou niet allemaal opnoemen. Hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is. Hebben ze het beloofde niet verkregen. Wat was het weer dat beloofde? Vaderland hebben ze helemaal niet gekregen omdat het vaderland in de toekomst ligt. Iedereen gaat dood. Na Adam en Eva. We gaan allemaal het graf in. Maar hij heeft een belofte gemaakt over het zaad. Wat uit het graf is opgestaan. Onze Heer Yeshua. Die aan het einde van de tijd al de gelovigen opwekt. De dag voor de duizend jaar. Die laatste eeuw die komt. Zal een wonderlijke ervaring zijn. Alle gelovigen hebben daar nog steeds hun blik op gericht. Uit opstanding uit de dood. Waar spreek je over als je een broeder of zuster te graven draagt? Waar spreek je dan over? Over de dood? Ja natuurlijk, want je legt uit wat God beloofd heeft. En je uitzicht over de dood heen, daar zing je zelfs een lied over. Vele mensen kunnen dat niet snappen. Die denken verschrikkelijk. En als iemand al wat fout heeft gemaakt in zijn leven, dan denken ze ook, dan ligt hij in de hel. Er zijn een heleboel enge dingen waar we bang mee gemaakt zijn. Maar het is een vreugde te weten wat God beloofd heeft. Allemaal die in het geloof gewandeld hebben, hebben getuigenis gegeven en die hebben het belovende niet verkregen. Nee, ze rusten nog, want daar God iets beters met ons voor had. Dat zijn wij. Daar God iets beters met ons nog voor had. Zodat zij, die al in het graf zijn, niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen. Dus wanneer komt de opstanding uit de dood? Als het getal van de redder vol is. Als Israël tot zijn doel gekomen is. En God heeft zijn doel bereikt. Wonderlijke ervaring. De Bijbel leert dat komt op de dag dat Yeshua komt. De Messias. Hebreeën 12 vers 1. Daarom, broeder en zuster. Daarom dan. Waarom? Nou, dat is wat we hiervoor gelezen hebben. Dat is het waarom. Daarom dan laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen, al die mannen die in geloof geleefd en gestorven zijn, rondom ons hebben, afleggen alle last van de zonde. Die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wet lopen die voor ons ligt. Zie je dat? Laten we afleggen de last van de zonde. Gewoon zonde moet je mee stoppen. Waarom zou je liegen? waarom zou je stelen? Waarom zou je overspel plegen? Gewoon trouw zijn. Eerlijk in de weg van God wandelen. Dat is een vreugde. Dan zeg je: God, hij doet ook nooit wat. Je, gaat nog mee meegaan? We lekker de stad in gaan. We echt. Ik zegt, Nou, ik zie het niet zitten. Joh. Dan gaan jullie. Uh... Ja, dat, dat, dat werkt helemaal niet in de wereld. Je, nee, joh, ik heb een heel ander leven. He? We leggen die last af van de zonde. Helemaal geen punt. Als wij de zonde gaan doen, dan krijgen wij echt last. U ook? Amen? Als wij zonde gaan doen, dan heb je pas een last. Want dan loop je onder je last, en zucht en je oh mijn God, ik heb het helemaal fout gedaan. Nou gaat dan op je knieën en beleid het, aanvaard het woord van God dat Hij vergeeft, sta op in een nieuw leven weer en ga. En als nodig is, ga je nog een keertje onder water en was je het af in de mikwe. Laten ook wij met zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben de afleggen de last van de zonde die ons zo licht in de weg staat en met volharding de wetloop lopen die voor ons is. Deer de avond zeggen, gewoon doen. Het is een uitnodiging niet tot iets onmogelijks, maar je kunt het gewoon doen. En laat vreugde je deel zijn, broeder en zuster. Ik wens u een fijne en gezegende sabbat verder toe. <tog> <manier van> <zon> <tog> <manier van> <zon>